Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Van de afgelopen dagen is een deel van het watertekort opgeheven. Eerst was het tekort nog 150 mm En nu is dat 134. Vooral de landbouw profiteert volgens Rijkswaterstaat van de regen.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 Drie gewonden zijn er slecht aan toe. En de A6 was bijna drie uur afgesloten geweest. Het weer vanuit het westen regen bij ongeveer 8 graden. Komende dag in de middag over het hele land regen. Het wordt maximaal 17 tot 20 graden. Dit... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. -M. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. With your love, With your love. Um.